De komende weken worden meer namen bekendgemaakt. Ze worden begeleid door het Metropoolorkest. Hoogtepunt van de avond is de uitvoering van het Koningslied. De bedoeling is dat in heel Nederland wordt meegezongen. Koning willem alexander en Koningin Maxima kijken dan via een videoverbinding mee. Ze doen dat in Amsterdam, vlak voor hun vaartocht over het IJ. Het weer nog. Vannacht helder en lichte vorst, min drie. Overdag opnieuw zonnig, soms wat stapelwolken. Blijft droog, het wordt maximaal 9 graden dan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, goedenavond, hartelijk welkom. We sluiten Pasen af. Dat doen we dan toch maar. Ik weet niet of u vertrouwd bent met het verhaal van Pasen... maar het is natuurlijk toch een geschiedenis van lijden, kruising, dood en wederopstanding. En meteen ook begint de maand van de filosofie. En dat op 1 april... De Fool's Day. Kunnen we het allemaal nog een beetje met elkaar rijmen? Het thema van die filosofie-maand is schuld en boete. Zijn we schuldig aan de economische crisis? Moeten we boete doen voor onze hebzucht? Zit er misschien een gigantische weeffout in het economische systeem? Of is er een model dat messianistische trekken heeft? Dat ons uit de ellende kan bevrijden? 1 april. Beetje relativeren kan geen kwaad, maar een beetje verandering ook niet. We hebben iemand te gast die daarbij wel een handje wil helpen, helpen die de weg wil wijzen. Hij is specialist in verandering en beschouwt zich als een voetvrouw. Dus hij assisteert bij de geboorte van sociale structuren... die in staat stellen om duurzaam te presteren. Nieuw leven dus, na de Passion, na 1 april. Hartelijk welkom, Frank Hekman. Dankjewel. Wat betekent Pasen voor jou? Ja... Pasen, ik ben niet echt lid van een kerk... maar Pasen heeft wel zoiets van dood en wedergeboorte voor ja. mij. Die gedachte dat, dat iets kan sterven... waaruit weer iets nieuws kan ontstaan. Eigenlijk een heel natuurlijk proces. Ja. En is dat het ook, zoals de natuur werkt? Of is het nog meer... Nou, het kan ik, ook een soort, soort schemaatje zijn dat een beetje abstract is... en dat wel nee. lekker formuleert, dood en leven, ja. Nee, de natuur. Echt zoals uh, planten afsterven... Ja. en weer vanuit die, die, die compost zeg maar, iets nieuws kan ontstaan. Je moet ook geen vuurtjes maken, je moet dat gewoon terug laten gaan in de natuur. En ik denk eigenlijk, als je praat over nieuw leven en nieuw hoop... dat, uh, ja, dat de mens uh, misschien wel ver afgedreven is van die natuur... en hebben nu ook consequenties van. Dat is lastig. En daar, daar, dat hebben we allemaal, als je in het Westen bent opgegroeid... daar heb ik ook last van. Maar ergens weet ik gewoon... en er zijn mensen die wel op die aarde kunnen lopen in balans... en daar kunnen we wat van leren. En voor ons is het lastig. Wij zitten altijd een klein stukje weg van die natuur. We ja. kijken ernaar, als het ware. Waar is het misgegaan? Ja. In de loop van die 2000 jaar... Ja, dat is moeilijk te, te bepalen, maar ik, ik denk dat misschien het meest mis is gegaan in de laatste paar honderd jaar. Zo met de opgang van de industriële revolutie, met Descartes, met Newton, met, met onze enorme arrogantie eigenlijk dat wij de natuur wel in de vingers hebben, dat wij wel denken dat we hoe het in elkaar zit, dat wij de natuur kunnen beheersen. Ja. En ja, en, en vertalen... eigenlijk geen deel meer zijn van het geheel, maar eigenlijk we zijn maar één species, één soort in die enorme biodiversiteit die op deze planeet woont. En wij zijn de enige die die afstand hebben gemaakt. Ja. Is dat is even een zijsprongetje, tegenlicht vanavond van de VPRO... had een um, bracht in beeld, Peter Diamandis. Die denkt, in term dat, die denkt dat schaarste binnen 20, 30 jaar op te heffen... en te veranderen in overvloed, over de hele wereld dus. En dat is vooral gebaseerd op zijn geloof... in de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Met name zonne-energie, die wordt heel erg goedkoop. En daarmee wordt bijvoorbeeld... Uh, uh, binnen, komt binnen handbereik dat we zoutwater kunnen veranderen in zoetwater. En daarmee is de waterschaarste opgeheven. Dus alle vormen van schaarste verdwijnen binnen 20, 30 jaar. Buitengewoon optimistisch verhaal. Het trof mij dat zijn vertrouwen in de toekomst uitsluitend is gebaseerd op die ontwikkeling van die technologie. Niet op een of andere verandering van ons bewustzijn. Hoe zie jij dat? Nou, het, was, het, was, het, het heeft ja, me wel geraakt. Ja, Daarom zeg ja, ik het. Het ja, was wel ja. echt optimistisch. Ik heb het niet gezien vanavond, maar ik heb wel zorg daarover, want ik denk dat uh, wij mensen zoals we nu gaan, hè, zo van, ja, die economische crisis is straks weer voorbij, dan uh, Wall Street draait alweer lekker, dat ja. komt allemaal wel goed, dat komt niet goed op die manier. En als je met diezelfde, zeg maar, attitude uh, denkt in termen van schaarste en overvloed, dan hangt het vast wel weer een prijskaartje aan die overvloed, ben ik bang. Dus als wij in ons bewustzijn niet een slag gaan maken... dan gaan we het gewoon niet goed redden, denk ik. Ik denk niet dat... dat het, het is fijn dat de technologie ons kan helpen... maar het is een, een hulpmiddel in de handen van mensen. mensen en wij moeten... mensen, wij moeten echt wat doen nu. Er is echt wel een moment... In, zeg maar, in onze geschiedenis, waar wij even stil moeten staan... en beseffen van hoe moeten wij door? Nou, laten we dat de komende twee uur doen. Stilstaan, <laughs> Stilstaan en doorgaan. Stilstaan en doorgaan. En laat het maar afsterven en weer wedergeboren worden. Goed, Frank Hekman. Uh, het is niet eenvoudig om te definiëren wie jij bent... als je dat bij, überhaupt bij één mens kan. Je bent organisatieadviseur... Op het snijvlak van sport, bedrijfsleven, spiritualiteit. Dat zijn al drie facetten die bij elkaar komen. Dus je bouwt binnen die verschillende domeinen, zou je kunnen zeggen. sociale structuren. maar werkt ook aan de mentaliteit. die je in staat stelt om beter en duurzamer te presteren. Dus dat kan gaan over sport, maar ook over de kunst, de economie, de wereld. Ooit begonnen bij de academie voor lichamelijke opvoeding. sportleraar, dat ben je van huis uit. Tot je je duim brak. En toen moest het roer om. In Amerika geweest, organisatiekunde gestudeerd. Daar heb je veel ontdekt. Je hebt uh, atleten begeleid op weg naar de Olympische Spelen van Athene 2004. Er is een boek over verschenen, De Reis van de Held. De afgelopen vier jaar lector geweest op Kodarts in Rotterdam. Die periode is uh, afgelopen donderdag afgesloten met een symfonie van de Reis. Um, vier jaar geleden werd een ongeneeslijke hersentumor bij je geconstateerd. Um, en je zou kunnen zeggen, ik, volgens mij als je moeder balletdanseres en je vader het tienkamp, dat het lichaam heel belangrijk is. Geest en de dialoog. Nou, dat zijn drie facetten voor het komende gesprek. Er is nu een, uh, een microfoon die uitvalt. Is dat mijn? weinig? Even was mijn microfoon weg. Dan ga ik even hier zitten. Wij zijn gelukkig flexibel. We laten niet, ons niet voor één gat vangen. Um, Laten we maar eens beginnen bij Amerika. Je was daar naartoe gegaan om te gaan studeren. Vanwege die duim. Ja. En dan zeg ik flow en Joseph ja. Campbell. Misschien ja. wel de belangrijkste ontdekking van je leven. Ja, ik kwam in Chicago aan en ik kende eigenlijk niemand. Ik had een liefde in Amerika. Daar ben ik mee getrouwd. We hebben ook een kindje gekregen. Onze zoon. Frankie. Maar ik was daar in Chicago en ik kende niemand. Ik ben eigenlijk toevallig uh, een opleiding voor organisatiekunde op Loyola University binnengelopen. Omdat ik dacht: hé, hey, dat is uniek. Die hield zich bezig als eenmaal twee plekken in Amerika waar je een soort van adult master's kon doen op het gebied van organisatieontwikkeling, uh, community development, dingen die mij wel heel erg interesseerden. Maar op het uh, Koninginnenbal, in in uh, Chicago was ik uh, gevraagd om dat te helpen organiseren. En in het Drake Hotel gaf onze voorzitter. die, uh, die gaf een quote uit het boek van professor Mihai Csikszentmihalyi. Mihai. Flow, The Psychology of Optimal Experience. En dat trof me. Als we door een wesp gestoken. zat ik recht overeind. Optimal, eh, optimal, optimal experience. experience. Optimale ervaring. Ja. En wanneer mensen uh, zo, zich zo kunnen verliezen in datgene wat ze doen dat ze in zo'n verhoogd aandachtsveld komen. Dat is flow. En hij was niet zomaar iemand. Hij, zijn boek... Uh, hij was een prof in de psychologie... aan de Universiteit van Chicago. Fenomenoloog. En hij had wereldwijd onderzoek gedaan... om te kijken... wat mensen nou uh, gebeurde als mensen... in zo'n verhoogd aandachtsveld komen. En ik, was, ik raakte daar zo door gefascineerd... dat ik uh, door onze voorzitter... die... Uh, ook aan de universiteit doseerde. Hij had uh, binnen een week een afspraak met die prof. Csiksimi Hai. Zijn boek, flow, lag inmiddels al op het nachtkastje... van Bill Clinton en Tony Blair. En de, uh, de Dallas Cowboys die hadden de uh, Super Bowl gewonnen. En uh, Jimmy Johnson hield zijn boek al in de lucht... toen de <laughs> reporters vroegen, what's the secret, Johnny? Ja. Dus hij was heel beroemd opeens. Een soort en, bijbel dus. Een soort bijbel. Want het was een, eigenlijk een hele nieuwe trend. Uh, kijk, die, die, het is wel interessant om iets te weten van ja, hem. Ja. Hij was een Hongaar die uh, in, in, in Parijs bij Le Monde als uh, journalist werkte en dacht: God met de Koude Oorlog, die wereld gaat niet de goede kant uit. Ik ga geluk bestuderen, maar dan wetenschappelijk. Is psychologie gaan studeren? ging zijn dissertatie schrijven en hij dacht... ik ga kunstenaars interviewen van het Art Instituut, jonge studenten... want als je kunst kan maken... dan moet haast wel een gevoel van welbevinden uitkomen. Je hebt een talent, je kan het ook nog tot uitdrukking brengen. En ik ga aan die mensen vragen wat dat is. Ja. En die studenten zeiden van ja, als ik een schilderij gemaakt heb... dan moet je niet denken dat ik daar lang voor zit te kijken... Maar het is meestal zo. Ik kan hier wachten tot ik weer de nieuwe impuls krijg. Of het nieuwe concept of idee. Dat ik het niet meer kan houden. En dat ik eigenlijk als het ware gedreven word om weer te gaan schilderen. En dan is het net of de ene stap zich ontvouwt als ik de eerste heb gezet. Ja, dat is diezelfde cyclus. hè? Van, van ja. Eigenlijk in wezen van dood en wedergeboorte. Want iets ja. is af, klaar. Het ja. einde van het ja. ene is het begin van het nieuwe. Ja. Onmiddellijk, dat is in die kunst Die inspiratie een krijgen en dan En ze zeiden ook, het is net of je dan in flow bent. Daar komt het ja, woord ja. vandaan. Ja, ja. Dus dat je in zo'n verhoogde aandacht zit, zo gefocust bent... dat het proces zich gaat ontvouwen, terwijl je ermee bezig bent. Nou En dat heeft zich eigenlijk op heel veel vlakken... heeft zich dat daarna voortgezet. Want mensen zeiden tegen Mihai van... ja, ik ben geen kunstenaar, maar ik heb dat ook... En als ik mijn orchideeën aan het kweken ben op het balkon... of als ik in de keuken sta te koken ja. voor mensen... of als ik het honkbalclubje van mijn zoon aan het coachen ben... of op mijn werk. Ja. Nou, en daar hebben ze een vrij groot onderzoek op gedaan. En ja, daar kwam uiteindelijk die theorie van flow tevoorschijn... wanneer mensen in zo'n verhoogd aandachtveld zitten. En dat is eigenlijk een natuurlijke staat. Ja. Maar zijn wij dan in wezen het vermogen om, zich, om ons in die natuurlijke staat te bevinden... kwijtgeraakt, zoals wij dus ook het contact met de natuur zijn kwijtgeraakt. En, en, en gaat het dan dus, als je het hebt over een theorie... om de weg terug daarnaartoe? Nou ja, je zou kunnen zeggen... Het, is, ik, het lijkt soms, ik heb met die Olympische ploeg gewerkt... en dan zei, dan, dat noemden ze dan die ideal performance state... noemen ze dat in de tofsport... En ja, dat heb je bijna nooit. Dus heel vaak zeiden mensen: ja, vloot, dat is heel bijzonder. Dat is... Hm. Maar dat is niet zo. Het is eigenlijk een, een, een staat van zijn, van, van, je zou zeggen van verhoogd bewustzijn, die we best wel vaak hebben. Het is dus het is niet zo esoterisch. Het is ook niet, je hoeft ook geen zenboeddhist te worden om dat te, te kunnen. Je moet eigenlijk in staat zijn om je aandacht te richten en het te willen. Hoe doe je dat? Want dat is natuurlijk dan de vraag. Nou, Hoe de, bereik je die staat? De, de, wat mensen vaak omgekeerd zeggen van ja, maar ik word afgeleid en, en, en, en er komt altijd wat tussen. En, en, uh, maar het zijn keuzes. Dus in zekere zin kiezen wij om niet in flow te zijn, om niet gefocust te zijn, om niet in aandacht te zijn. Want aandacht is het, is het grootste goed eigenlijk. Hè? Als je dat kan vasthouden, dan kan je heel veel bereiken. Ik had Fleek de Jong toen ook bij een van die bijeenkomsten met die atleten, en die zei ook dat aandacht is goud. Iemand die eh, tien minuten zijn aandacht vast kan houden... die kan de hele wereld veranderen. Hmm. Maar dat is heel moeilijk misschien. Nee. Nou ja, misschien wel. Hey, had jij Freek erbij gevraagd? Ja. Okay. Ja, ja. Ja, hij is natuurlijk een, een fanatiek sporter... en hij vond het helemaal geweldig om te doen. Hij was ook heel goed. Vanuit zijn vakgebied te kijken hoe hij die sport is. Ja. Dus ik heb steeds van die belendende gebieden genomen... zodat uh, sporters ook konden leren van andere ja. mensen. Aandacht. Aandacht. aandacht. Maar ja, aandacht, en het is eigenlijk een beetje de anatomie van het bewustzijnsflow. Dat je in zo'n verhoogd aandachtsveld verleg je de lat, verleg je de grenzen. De lat leg je iets hoger. En het leven is daarna nooit meer helemaal hetzelfde. Dus je neemt eigenlijk toe, zoals Chikinianus in complexiteit, je bewustzijn groeit. Nou ja, en dat is de kern van alles, dat je oh. bewustzijn kan groeien. Simpel. Dan zijn we er nu uit. We zijn eruit. We zijn klaar. Is, hoe laat is het, jongens? Het is 16 over. Nou, bedankt. Graag ja, gedaan, Frank Eikman. Het is nog nooit zo snel gegaan. Maar ja, dat is. Wat zei je? Die 10 minuten aandacht. Die ja. Doen. Waarom is het dat toch niet? Nou ja, omdat we ongelooflijk afgeleid worden. En de meeste plekken waar mensen werken, die zitten vol hindernissen. Om vooral niet die aandacht te kunnen hebben. Je hebt ik vond het wel heel erg boeiend. Ik dacht, mijn, mijn uh, gesprek met Sixty was wel interessant. Want je hebt hem ook om, zelf ontmoet. Je hebt hem, je bent ik, hem ook. ik ben eigenlijk vrij snel naar hem toe gegaan En ik heb hem ontmoet daar. En hij vroeg, wat, wat, wat kom je hier doen? Nou, ik zei, ik ben heel geïnteresseerd in wat u heeft geschreven en onderzocht. En er is hoop voor de mensheid. Ik zeg, waarom zeg je dat? Zei hij tegen mij, nou... Ik zeg, want waar ik vandaan kom, is het zo dat als mensen onder druk staan... dan kijken we meestal naar buiten en omhoog. Hè? Ergens anders komt het vandaan en iemand anders is schuldig... dat je baas of je vader of je moeder of de vadertje staat... maar het ligt altijd buiten jezelf. En wat u in uw onderzoek zegt, is dat als mensen een, een verhoogde uitdaging hebben... dus onder druk staan, dat als je een vrouw bent dat je naar binnen gaat en contact maakt met je omgeving. En dat dat eigenlijk een natuurlijke beweging is. En ik ben geïnteresseerd... wat heb je daar nou voor nodig om dat te kunnen doen? Hoe organiseer je flow eigenlijk? Binnen organisaties, want dat was mijn opleiding geweest. Ik dacht, als je flow kan organiseren... dan heb je echt geld in handen. Dan is productiviteit en kwaliteit allemaal bijproducten producten geworden. Toen zei hij, nou, daar weet ik niks van, want ik ben psycholoog. Dat is het werk van sociologen. Nou... En dat was mijn achtergrond, sociale wetenschap. Dus ik ben daar gaan kijken hoe ik die twee werelden op elkaar kon passen. Ja. Welke sociale context past er nou eigenlijk bij een flowervaring? Want, nou, want het is ook, mutatisch mutandis is... Dat, dat die verhoogde staat van aandacht... is ook te, te, toe te passen op organisaties. Dus niet op één mens, maar ook op groepen mensen. Of teams, ja. Of, ja. Ja. of organisaties. ja. En dat was nog wel heel erg nieuw toen, want het waren natuurlijk psychologen... en die hadden natuurlijk, iedereen ja. zit zo in zijn vakgebied, ja. helaas. Maar je ziet nu ook echt onderzoeken over groepsflow. Maar ik heb toen al eigenlijk meteen al gezien... want ik deed onderzoek bij een grote uh, verzekeringsmaatschappij in Amerika... om te kijken wat er met bepaalde afdelingen gebeurde... Ja. Uh, om wanneer ze in flow waren. En ik had een, een verzekeringsmaatschappij gevraagd. God, wat is nou een afdeling waar het echt supergoed gaat bieden? Waar je denkt van, nou, ik zou er een team van willen hebben. En ik deed daar onderzoek. En bleek eigenlijk dat die mensen in werk in teams. Uh, hadden net door een nieuw product uh, heen gegaan. Total quality management. En waren hun eigen autonome. Uh, zeg maar self-supporting groep. Maar ja, wat bleek. Twee echt belangrijke determinanten waren... dat mensen die in flow kunnen zijn... een soort van regelruimte moeten hebben. Een zeker autonomie. Dus invloed moeten kunnen uitoefenen over hun eigen werkomgeving. Dat is één. Dus kunnen, kunnen sturen op eigen kompas. En de andere kant was dat ze een sociaal steunende omgeving hebben. Dus niet zo van godaardig een cadeautje buisjaardig... maar echt... Professioneel, een omgeving waar je kan rekenen op anderen. Dus verantwoordelijkheid dragen en een team vormen. Ja, ja. Ja. Eigen verantwoordelijkheid hebben ook echt. Maar dat is nog niet. Hoe kan dat nou een voorwaarde zijn voor die, voor die flow, voor die verhoogde staat van paraatheid? Die, nou, zo, die zo natuurlijk is aan de ene kant en zo gemakkelijk kwijtgeraakt. Nou, je zegt het omdat het zo natuurlijk is. Dus we hebben eigenlijk een soort van eh, inclinatie of een ja. neiging om in een goed aandachtsveld te komen. Alleen, ja, je wordt vaak afgeleid. Maar die neiging die kan zich veel makkelijker openbaren... wanneer je jezelf kan gaan sturen. Dus je hebt een doel, maar je hebt meer regelruimte om uit het doel te komen. Je kan het navigeren. En je hebt een context die veilig en sterk is, waardoor het kan gebeuren. Je hebt de ruimte om het in de plaats waar het kan gebeuren. Nou, in veel werkplekken is dat niet zo. Want je hebt natuurlijk allerlei niveaus van verantwoordelijkheid. Je moet je verantwoordelijkheid naar boven toe verantwoorden, je hebt een afspraak wat je wel mag en niet mag dus je wordt eigenlijk ingeregeld Inge... en dat, dat lijkt allemaal wat, uh, een wat milder geworden zijn maar als je goed kijkt, uh, zitten we nog behoorlijk in een oude blauwdruk te werken binnen onze organisaties um, Frank Hekman, je, je bent dus betrokken geraakt bij die Olympische ploeg Athene ja. 2004 um, dat is dan misschien wel ook een, een behoorlijke testcase om te kijken of de ideeën die je aan het ontwikkelen was of, die, of je die ook als het ware, het gelden kon maken, hè? praktisch ja. Uh, ja. hanteerbaar kon maken. Want daar moest gepresteerd worden. Ja. Nou, als er iets uh, afleidt, dan is het wel de drang om te presteren, denk ik. Ja. Um, gek genoeg, zou je kunnen zeggen. Wat herinner je je van die reis die je toen gemaakt hebt? Want je noemt het ook de reis van een held. in, ja. in het boek dat je geschreven hebt, daar later over. Ja, nou, van die herinner... sporters. Wat herinner je van die sporters? Nou, ik herinner me dat uh, ik. Terugkwam kwam uit Amerika net toen de ploeg naar Sydney ging. En toen had ik al een paar clinics overvlogen gegeven aan sporters, aan coaches en aan sportpsychologen. En men vond dat heel fascinerend en interessant. Vooral echt zelfwerkzaamheid. Eh, maar en toen kwam de Olympische NOC, eh, eh, NSF en zei, god dat is interessant want Sydney was zo ongelooflijk succesvol. Wij moeten die mentale training echt op de kaart zetten. Niet meer als mensen een probleem hebben via een achterdeur ergens bij een zielenknijper naar binnen. Nee, je moet eigenlijk getraind worden om je mentaal voor te kunnen bereiden op zo'n Olympische Spelen. Nou, dat bleek nog een heel gedoe. En toen heb ik met Joop Albert daar samen in een kroeg, hebben we daarover zitten brainstormen. En toen heb ik Vijf bierveldjes omgekeerd. Dat waren de vijf Olympische ringen. En dan heb ik de Reis van de held voorgesteld. Want Jozef Campbell was al een held voor mij. En ik vond die mythologie behoorlijk interessant. En we gingen naar die het oude Griekenland. Ja, ja, die mythologie. Ja, ja. wat bedoel je dan? De well, Gewoon... Campbell was een, is een interessante vent. Want hij was, hij was wel dé grote kenner op het gebied van alle verhalen: wereldverhalen, de mythologie. Uh, Oost-West, overal, en hij had ook een boek geschreven al toen hij vrij jong was. Het heette de Held met de duizend gezichten. En daarin zag je dat die heldenverhalen hebben een structuur, waar ze ook vandaan komen, en die dragen dezelfde elementen in zich. Ja. En daar is hij wel beroemd mee geworden, want dat boek is een beetje de Bijbel geworden van scriptwriters in Hollywood. <lacht> George Lucas uh, heeft hem zo wat geadopteerd in Star Wars. Dat het is... eigenlijk gewoon oude sprookjes zijn. Helden ja. die door, door ja. drie, die, die drie, draak, drie daken moeten verslaan. En dan... Ja, maar er zit, er zit iets aan. Want Jung was er al mee bezig. en ja, Otto gewoon... Rank en zijn andere. Die hadden er al over geschreven. En dit zijn die archetypes vooral. Ja. Want het blijkt dus, als je die archetypes goed raakt... dan resoneren mensen ermee. Het, is soort, het wordt herkend op een of andere manier. En dat was ook wel bijzonder. Want die, zodra we de reis van de held hebben genoemd met de Olympische ploeg... Nou, binnen twee weken waren we in het nieuws. Uh, we uh, stonden bij uh, Barend en Vendorp in het programma Het was meteen nationaal nieuws. We gingen de mythische, we gingen de innerlijke avontuur. Die atleten die gingen zich klaarmaken om onsterfelijk te worden op de Belgische Olympus. En het was natuurlijk een, het was ook leuk, het was ook een avontuur. Ja. Maar je maakte er een verhaal van. Ja. Werkte dat? Nou ja, Werkte dat voor die sporters? De uitwerking is natuurlijk vrij precies. Want die, die, die, die dimensies van die vijf dimensies van de reis, die zijn wel snel gekomen, maar die hebben toch eigenlijk behoorlijk uh, degelijk ingevuld. Want ja, je moet bijvoorbeeld de eerste dimensie was de uh, call for adventure, die hebben wij zetten genoemd in het Nederlands. Nou, je moet ergens van dromen, dat weet de Olympië ook wel. Ik wil dat goud, ik, ik droom van onsterfelijk worden. En tegelijkertijd moet je heel praktisch gewoon je doelen stellen. Want ja. toen iedereen daar kwam, iedereen kwam. We hadden 160 atleten en coaches, die kwamen bij de eerste kliniek. Maar je mocht alleen blijven als je kwalificeerde. En die kwalificaties gaan door tot drie maanden voor de Olympische ja, Spelen. Dus dat is... Beestachtig zwaar is dat. Gemadeloos. Echt ja, voor die gasten. Ja, ja. ja en die, die eerste clinic, toen we die gaven, de, de, de koers zetten. Ja, toen bleek bijvoorbeeld dat goalsetting heel belangrijk is. Het blijkt uit alle sportliteratuur, dat uh, atleten die goede doelen zetten... eigenlijk succesvoller zijn dan atleten die maar kijken waar ze uitkomen. Dat dat bijvoorbeeld helemaal nog niet zo geweldig op orde was binnen onze sportbonden. Dus daar hebben we een gezamenlijke uh, uh, clinics op gedaan en de, de bondscoaches die hebben dan allemaal extra les gehad uh, vanuit de vu in Amsterdam hoe je heel goed uh, doelen kon zetten. En op die manier hebben we eigenlijk rond elke workshop hebben we ook een aantal skills en technieken bekeken. Maar wat die atleten wat vroeg je net vooral belangrijk ja. vonden is dat ze gezamenlijk voor het eerst echt over een vak konden praten, dat ze nooit eerder gedaan. Dus die konden met elkaar, of je nou een zwemmer of een roeier was... of je was een volleyballer, je kon zeggen van... nou, god, ik, ik maak me vreselijk druk over zo'n wedstrijd. Ik kan nachten niet slapen en... oh, ik dacht dat ik de enige was. en het bleek dat iedereen had last natuurlijk van arousal levels... en allemaal dingen die bekend waren, maar soms... Ja, niet bespreekbaar waren, want dat, ja, dan, dat, daar schaamde je je voor... of dat wist je niet. En op die manier gingen die uh, atleten met elkaar... dus natuurlijk al de internettijd, enorm met elkaar communiceren... Ja. En, en elkaar steunen en dingen vragen aan elkaar. En je zag dus ook in Athene, misschien wel... een interessant moment was de damesfinale hockey tegen Duitsland... helaas verloren, maar er zat wel de voltallige olympische ploeg... stond omheen om te kijken en aan te moedigen. Nooit eerder gebeurd. En dat is dat sociaal vermogen, die sociale kant. Het is geen garantie voor succes, begrijp je dan ook meteen. Nee, ik heb nooit gezegd, goud. als je dit nee. doet, dan haal je goud. Nee, nee. Maar ik heb, wel, ik heb vaak gezegd, en dat, vind ik, dat meen ik ook echt... de reis is de prijs. Je gaat ook je gaat echt waarde toekennen aan de ontwikkeling... die je zelf meemaakt als leed. Ja. Maar dat en, goud, wat Freek de Jonge beloofde... Ja. dat zit hem dus if, uiteindelijk toch niet... als je deze ideeën volgt in die gouden plak maar in de manier waarop de reis naar goud of zilver of brons of niks verloopt. Je zult je heilige graal natuurlijk op een of andere manier... als je droomt, gewoon moeten vaststellen. Het is meer. Je moet ook de zin en de betekenis zoeken van jouw eigen pad. Als het alleen maar om medailles gaat, dan kom je natuurlijk... Ja. ook de mensen die goud winnen, komen dan soms in een behoorlijk moeilijke situatie. Maar zit daar dan toch niet een soort spanning in? Als het aan de ene kant een wedstrijd is waarbij... Alles gedefinieerd is in termen van winst of verlies aan het eind. En jij verlegt het toch naar het parcours? Ik verleg ernaar... het niet. Want uh, ook elke flow-ervaring heeft, als je de, kijkt naar de elementen van ja. flow... ...heeft zeker een helder doel nodig. Dus je moet een taak hebben die ja, ja. moet lukken. Ja. Maar je gaat daarna, word je steeds gevoeliger... ...voor hoe je in dat proces kan sturen. Ja. Maar als je geen helder doel hebt... Kom je nooit in het proces terecht? Dus het, is, het lijkt paradoxaal. Je moet het door glashelder voor je hebben, en dan laat je het los en ga je sturen in het proces, op de taak in het proces. Hoe heb jij die spelen beleefd? Nou, ik vond het fantastisch natuurlijk. Ja, ik heb daar rondgelopen en ik heb uh, mensen geïnterviewd nog voor mijn boek. En uh, het is natuurlijk een ongelooflijk mooi gebeuren, zo'n te spelen. En uh, ik kende Athene al en ik heb nog nooit zo'n mooie scholenstad gezien als toen. <laughs> Dat is ongelooflijk. Dit, dames en heren, uh, was een wereldpremière, Althans, voor de Nederlandse radio. After Silence van André Heuvelman. Graag gezien een gast, ook bij Kazerloenen. Trompetist van het radiofiel, van het Nederlands Blazersalme en van zichzelf. Um, en een goede bekende van mijn gast, Frank Hekman. Ja. Jij hebt dit meegenomen voor ons. Wat Ik heb dit... meegenomen. André heeft mij ooit in het wild gebeld. <laughs> en die zei... Ik ben André Heuvelman. Ik kan goed trompet spelen, maar ik wil nog veel meer. En jij werkt met de Olympiërs en ik wil met jou praten. Ik zeg: nou, kom maar aan de keukentafel zitten bij mij. En dat heeft André gedaan. En ik weet nog heel goed, ik kwam binnen in Utrecht aan de keukentafel zitten. Ik zei, jij hebt een hoop energie. Ik zeg, wat voor muziek past er in dit huis... En hij had zijn uh, appeltje tevoorschijn en uh, zoekt zijn uh, trompet uit hij ...begint Macedonische zigeuner muziek te spelen. En mijn vriendin was een uh, sintiën, een zigeunerin, die kwam naar beneden gerend En die zei, wie speelt hier mijn muziek? Ik zei, ik heb jouw talent net gevonden. Dit is het verhaal van André Heuvelman. Die heeft mij toen meegenomen, want hij was ook docent op het conservatorium ja. in Rotterdam. En uh, zei, ga jij maar eens naar mijn uh, studenten luisteren. En van het een kwam het ander. Dan heb en je de afgelopen vier jaar heb je een lectoraat vervuld. Ik heb vervuld. Wel het college van bestuur gevraagd. van. Uh, ja. over die muziek die we net horen, die is nog niet uit? Nog niet op die is, uh, het is volgens mij nog niet uit. Die komt uh, over een uh, week niet precies, uh, over een maand of twee uit. Maar het uh, is prachtige muziek. Ik heb hem laatst voor het eerst in de auto naast de andere gehoord. Ik dacht ik wil hem nog een keer horen. <laughs> ja. Zo bewijs je ook eer aan de vriendschap, ja. denk ik. Zo hoort het ook. After Silence. Ik weet niet hoe de idee zal heten. Die André Heuvelman over twee maanden dus uitbrengt. Maar daar komen we nog wel achter. Het is in ieder geval heel erg mooi. En, en zijn die... Het is wel geestig. Ik dacht, we hebben zeker drie onderwerpen te bespreken. Tot kwart voor één. Nou We hebben er al één gedaan. En het is vijf minuten over half één. Dus het schiet lekker op. En bovendien is dat eerste onderwerp nog niet helemaal af. Als je het nee. gaat over flow. Hè, wat ja. je in Amerika ontdekte. Op, uh, onder andere met Olympische sporters hebt toegepast... maar dus ook de laatste vier jaar in wezen hebt onderzocht op een conservatorium. Dus met kunstenaars in opleiding. Want dat, daar, daar kunnen dezelfde ideeën voor gaan. Maar de link naar sport was duidelijk. Want ik werd toen door de toenmalige uh, uh, voorzitter van het college van bestuur... Jikki van der Gissen, die zei... Kun jij ons toptalent op Olympisch niveau brengen? Nou, ik vond het wel grappig. Echt een ik bestuurlijke zei... vraag, ja. Dat snap je ik nou. zei, ja, ja, ja. Ik, uh, wat wil je dat ik doe? Ja, ik wil dat je uh, onderzoek komt doen en ons helpt... om, die, om ons talent, ons toptalent echt op het wereldpodium te komen. Mm. Nou, dat vond ik natuurlijk een, een super uitdaging. Ik zei, en toen vroeg ze ook, hoe ga je dat doen? Nou, ik zeg: ik ga met jullie op reis... Dezelfde reis van een helft. Ik huid. ga die reis maken, maar dan... Uh, uh, ja, ik moet nu onderzoek gaan doen. Ik moest een onderzoeksteam om me heen zetten. Wat ik gedaan heb, een hartstikke goed team. Geweldige mensen. En ik zeg, ik ga ook niet op reis... Uh, met een ken ik ga ook niet een kenniskring aantrekken... van uh, deskundigen die rapporten gaan schrijven en onderzoek doen. Ik ga op reis en die studenten en docenten... dat is mijn kenniskring. Dat zijn de onderzoekers en de respondenten tegelijkertijd... Dus ik ben met veertig man ben ik twee jaar lang op reis gegaan. Het, uiteindelijk waren er nog 30. Een aantal mensen deden examen, gingen weg. En, maar dat waren docenten en studenten. Net als met de Olympische ploeg uh, coaches en atleten samen heb genomen. Hier ook weer. Ja, dat is toen uh, atleet centraal, coach gestuurd hier ook. Uh, student centraal, uh, docent gestuurd. En met elkaar alle... Verschillende facetten, want Codarts, zo heet die opleiding in Rotterdam, die is niet alleen een concertoorn voor klassieke muziek, maar ook jazz, pop, wereldmuziek, eh, muziektheater, een circusacademie en een hele eh, fantastische opleiding voor moderne dans. Heel veel internationale studenten. Ik hoop niet dat ik iets vergeten ben. We hebben danstherapie, we hebben ook ja, ja. nog een docent opbouwen. Een heel breed scala van mensen zijn mee op reis gegaan. Ja. En ik ben daar iets anders gaan doen dan alleen op flow sturen. Maar ik ben ook gaan kijken of dat reismodel een didactisch model was. Of je in zo'n zo spiraal van een reis... in zo'n uh, cyclisch proces ook sneller kan leren. Dat zeiden die Olympiërs. Die zeiden van... Het is net of het beter beklijft als je met elkaar in zo'n proces zit. Maar waarom noem je dat een cyclisch proces? Want dat heb je nog niet als zodanig benoemd. Nou ja, je, de reis is ja, heel goed. Ja, dat is goed. Uh, ja, die reis heeft een aantal dimensies. Eén is de calling, zou ik maar zeggen ja. in het Engels: de call for adventure. Je wordt geroepen om op avontuur te gaan. Dat betekent dat je los moet maken van ja. het gewone leven, je moet op eigen kompas gaan sturen. En dan heb je, wat ik dan heb genoemd, dat bestaat nergens. Campbell heeft het nooit over gehad, Jung ook niet, maar dat noem ik Fellowship. Dus je reisgenoten, dat is die hele sociale kant eigenlijk. Wie beslist daarmee aan jouw succes? En dan heb je natuurlijk ergens de tegenslag, Dragons. Daar waar je struikel op ligt, de schat begraven. En daar kom je jezelf tegen, dan moet je in de spiegel kijken. En dan moet je natuurlijk je eigen schaduw leren kennen, en dat is voor kunstenaars ook heel interessant, er zit heel veel energie. En dan heb je als, als vierde aspect is de performance zelf. Match in de match in de, in de sport, maar de performance... wanneer je gewoon op dat toneel moet staan... en dan heb je zeven zevenjarigen met je viool al geoefend... en dan moet je daar uiteindelijk je auditie doen voor het Philharmonisch Orkest... of je moet een groot concert geven. Dat is ongelooflijk spannend. En dan moet je het doen, in de stepping in the middle of the moment hopelijk in flow komen. Ja. En dat proces herhaalt zich eigenlijk voortdurend opnieuw. En dan heb je uiteindelijk de terugkeer van de held. En de uh, return of the hero. En dan moet je het natuurlijk afdalen van de Mount Olympus. En dan eigenlijk kom je dan weer... als je reis cyclus is afgelopen... maar eigenlijk eindig je dan weer bij het begin... de, uh, de koers zetten of de calling... want daar is de volgende lichting staat alweer klaar ja, om te beginnen... Ja. En als uh, reiziger heb je bij de terugkeer eigenlijk de plicht om iets terug te geven aan de samenleving. En dat is, uh, dat is de Heilige Graal. De Heilige Graal is eigenlijk een sociaal iets. Eigenlijk. Hoe breng je datgene wat je mee hebt gemaakt? Net als de Boeddha's, lichting. Ik wil niet terug, ze begrijpen me niet. Ik doe het toch maar. Maar dat is niet de performance. Dat is niet de performance, uh, de, de, de, de wedstrijd voor de sporter en de, het optreden van de kunstenaar? Ja, want dat is. Uh, dat is wat ze Dit kan het zijn. Ja. Het kan zijn dat je op die reis leert hoe je moet performen. Hoe je ja. je kunst naar een hoger niveau kan brengen. En dat stuk, dat geef je ook weer door aan anderen. Ja. Ik vind het wel voor het eerst buitengewoon helder. Waar, Waaronder, intuïtief heb ik dat altijd wel gevoeld, de relatie tussen sporters en kunstenaars. Dat ja, ja. wordt natuurlijk vaak gezegd, maar dat wordt zelden eh, wordt het zo helder in, in analytisch onderwoordig, als jij het nu gedaan hebt. Je hebt op het Conservatorium van Rotterdam, Codarts, die opleiding, gekeken of je er een didactisch model van kunt maken. Ja. Kan dat? Van die reis maken. ja. Ik heb het verhaal, mijn onderzoek, heb ik daar sustainable performance genoemd. Duurzame, duurzame optreden. Ja, want ik, en om een aantal redenen. Want uh, ja, hier heb je natuurlijk de uh, Voice of Holland en al dat soort dingen. Je ziet mensen als meteoren omhoog gaan, maar ja. ook weer als meteoren omlaag gaan. En ik, ik ben natuurlijk geïnteresseerd in mensen als... David Bowie, die natuurlijk bijna 70 nog even weer een fantastische cd... maar hoe kan het dat mensen zichzelf ja. steeds weer hernieuwen... en elke keer weer gewoon met iets moois komen. En die kracht, die kwaliteit om dus keer op keer het beste van jezelf te geven... dat is een sustainable performer. Dat is een lifelong learner. Dat streefde ik wat na omdat, uh, ja, er zijn ook uh, gezondheidsrisico's in dit soort vakken. Je moet eigenlijk uh, leren mensen hiermee snel en jong... om goed voor zichzelf te zorgen. Om gewoon op zo'n reis te leren hoe ze het best kunnen reizen. Ja, een van de dingen die het vaakst gebeuren is dat ze bliksem snel opbranden. Zowel in ja. sport als in de kunst. Ja, dat absoluut. Van de grootste gevaren. Absoluut. Juist van talent hebben ook. Ja, en onze samenleving die uh, geeft heel veel waardering voor iemand die... Uh, en bereid als een gladiator alles te geven in ja. de arena. Want er ja. zijn toch wel anderen die je ja. kunnen opvangen... als je er niet meer bent. Dus, maar ik ben geïnteresseerd niet of iemand het mooiste kan spelen... maar of iemand zich kan, kan blijven ontwikkelen. Voor sommige mensen duurt het iets langer. Voor andere mensen gaat het meteen. Dat zal heel anders zijn. Maar als je jezelf in die ontwikkeling zit... en je ziet de waardering daarvan, je voelt de waarde daarvan... Ja. Ja, het is voor die mensen die op reis waren bij oh, dat is het vaak levensveranderend geweest. Dus het is net zo fascinerend, ook voor jou daarmee, als die reis naar Athene. Ja, ja. zeker. Er komt er ook een verslag van, net als uh, een reis van een Ja, held. Nou, je ook kan al nou een boek. gedeelte van het verslag lezen. Want uh, ik heb, uh, op online ben ik een, uh, een, een boek aan het maken, dat heet Flow on Stage dat kun je gewoon klikken, www, he, of www flow on stage. En dan, uh, dan kom je het al tegen. En dan kun je, het boek uh, verschijnt elke maand, komt er een hoofdstuk bij. In het Engels. Er zijn ook apps bij, dat zijn de skills. Dan leer je hoe je bepaalde dingen moet doen. Hoe je moet visualiseren, of hoe je je lijst uh, gewaar moet worden. Hoe je een, een, een goed doel moet uitzetten. En er zijn allerlei clipjes bij. Dan zie je ook mensen zoals André, die je net hebt horen spelen. Die kun je daarin terugvinden. En dan uh, hoor je hem een verhaal vertellen wat het voor hem is geweest. Maar levensveranderend voor sommige mensen? Ja. Ja. Noem eens iemand. Uh, kan je iemand noemen? jonge student of zo? Uh, nou, ik, een voorbeeld. wat Ik ik had een, een staflid mee die vroeger een, een begaafd sluitist was. Maar met een blessure dat niet meer kon. En uh, nou ja, goed, dan, dan een stafffunctie, een mentorfunctie. Aan het eind van de reis kwam ze melden dat ze Double bass was gaan spelen en in de band van de zoon meespelen en nog nooit zoveel plezier in haar leven had gehad. Gewoon nee. de flexibiliteit waarmee mensen gaan. Dat is fantastisch. Economische uh, crisis, zeggen we. Uh, heel veel van deze mensen is het niet zo vanzelfsprekend meer dat je door een groot orkest wordt opgenomen. Ja. Dus die moeten echt zelf gaan. Ja. Ondernemen. Dus die, dat ondernemerschap en die flexibiliteit om voor jezelf ook gewoon je kunst uit te bouwen en de verbindingen te maken, dat, zie je, dat gaat makkelijker. En wij vinden het ook vanzelfsprekender. We zullen even plaatsmaken voor de NTR. Frank, vanwege uh, het hoorspel. Het is een nieuw hoorspel dat begint. De spin. Dat is weer een radiocrimie. In dit geval over de IRT-affaire, weet u nog. Politie probeert door te dringen tot de top van de Nederlandse drugshandel... met de verkeerde methode. Anders gezegd, een verhaal van moreel verval. Aflevering 1 vanavond. Het zullen er 70 worden. Um, om 1 uur zijn wij terug. En dan gaan we gewoon doorpraten, Frank. Want we zijn niet uitgepraat. Die reis, deze reis is pas begonnen. En er valt nog veel meer te vertellen. Over de aarde en jouw leven. Tot zometeen. Oké. Okay.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 Avondje niks. Zij nee, krijgt nog avondjes genoeg. <laughs> Jij ja, makkelijk lullen, hè? Niemand die op jou wacht. Jij kunt lekker posten zonder dat je geweten ervan gaat knagen. Dank je. Nou, ja, het is toch zo? Hé, hey, er komt wat. Oh, dat zal je hem hebben.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 Die lui van Verhaaf gaan vraag nemen, daar kan je donder op zeggen. Nou, uh, ruimt lekker op, toch? Hoe dan ook, <tie> dit was het einde van Verhaaf en daar proost ik op. Nou, oh ja, klootzakken. <tie> Verdomme. Waar was dat nou goed voor? Dat heb vuur? Nou, kom op man, je bent net vier maanden gestopt.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 Hou die armen omhoog, Nora. Kom op, armen omhoog. Goed zo. Goed zo, meisje. Kom op. Gooi die woede eruit. Kom op. Kom op. Ik kan niet meer. Niks, ik kan niet meer. Gewoon nog vier. Kom op. Ik kan echt niet meer. Ik stop. Wat nou, ik stop? Je wilt toch doorbreken? Huh? Je wilt toch weg? Het huis uit? Weg van papi. Je moet ah. hey, je wel opletten, letten, hè? Je hey, tekent. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jullie mogen pas lachen als je net zo hard kan stoten als Noren, ja? Dus bek dicht. Oh. Kickboksen, gaat dat niet een beetje ver? Anders betaal ik het zelf wel. Tuurlijk niet, liever. Nee, maar mama en ik vind het prima dat je naar die sportschool gaat. Maar uh, kickboksen, wedstrijden... Het is echt niet gevaarlijk. Je gaat toch niet mee naar binnen? Schaam jij je voor mij? Nou, best wel. Nou, dan maakt het dus niet uit als ik je straks kom ophalen... met een korte broek en sandalen. Oké. Okay. Hé. Hey. Sorry. Jouw vader, daar had ik niet over moeten beginnen. Ik probeer alleen maar een stap verder te pushen, snap je? Ik kom om te trainen, niet voor therapie. Oké, okay, oké, okay, duidelijk. Ik heb maar 50. Nee joh, haal maar. Ik heb vorige maand ook al niet betaald. Zie je, het was een soort, uh, korting. Omdat ik mijn grote niet kon houden. Hé, hey, Sherman! Hé, hey, Douchy. Mijn privéchauffeur vandaag. <lacht> Chique, hoor. Ga je me vast omkleden? Zit je zo op de mat, Ja. Hé, hey Nora! Hé, hey. ging het goed? Geef hem straks maar een knietje van mij. knietje, hoe gaat -ie? Ja. Hm. Jij zat toch op die verhaaf, toch? Zat, ja. Bijna 2,5 jaar. Ja, ik las het voor nog een jaar. op die krant. Was je dichtbij? Fotofinish. Dat zullen ze wel gevoeld hebben dan? Wat? Wie? Die gasten die hem hebben omgelegd. Kende je hem? Nee, natuurlijk niet. Maar ja, ken ik ken ik, ken ik. ik bedoel, iedereen kende Verhaaf. Niet dat ik hem ooit ontmoet heb of zo, maar... Ik... Zeg, als je iets hoort... Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik zit al lang niet meer in die wereld. Het kost me moeite genoeg om deze tent open te houden. Dat gaat toch goed hier? Je hebt toch een wachtlijst? <laughs> Ideetje van mevrouw. Uh, iedereen die zich aanmeldt moet standaard een maand wachten. Want dat maakt het exclusief. Goede zaken, vrouw. Ja, als die jongens daar weer zijn contributie zouden betalen... Ja, hey, wat moet ik? Als ze op straat zetten omdat ze geen geld hebben... kun je er donder op zeggen dat ze morgen mijn wagen openmaken. Of de mijnen, ja. Ja, precies, ja. dat bedoel ik. Zeg, denk je nou echt dat we te dichtbij kwamen? En dat ze... Ach, jongen, dat weet ik toch niet? Zou kunnen, toch? De woorden van Sherman bleven maar rondtollen in mijn hoofd. Dat zullen ze wel gevoeld hebben dan. Kun je alsjeblieft wat anders opzetten? Ze. Wie zijn ze? Heb je nog gehakt? Hallo, ik vraag je wat. Sorry. Heb je nog gehakt? Ja, ja, in de Groentela. In de Groentela. Ben je er trouwens met of zonder champignons? nou ja, beslis jij maar. Ik, ik moet nog even naar het bureau. Ik dacht dat je vanavond vrij had. Dat heb ik ook, maar ik moet nog even terug. Ik ben iets vergeten. Uurtje, hooguit. Ja, ja, uurtje. Sorry, schat. Mag ik een film huren? Ja. Hier. Pas En als je geld nodig hebt... Dan pak je het maar uit de pot, ja. Meneer Van Rijn kreeg net een spoedmelding binnen. Uw vrouw zit op u te wachten. Nou, dat betwijfel ik. Volgens mij hoopt ze stiekem dat ik hier blijf wonen wat doe jij hier? Heb je even. Niet echt. Ik heb kortelingen met niks vanwege die... Nou ja. ja, schenk mij ook maar in. Ja. Nou, wat is er zo belangrijk? Wie heeft gebaat bij de dood van Verhaven? Weet ik veel. Iemand die de pik op hem had... De Jugo's. Kandidaten genoeg lijken me. Jij gaat ervan uit dat het zijn vijanden zijn geweest. Maar wat als het nou zijn vrienden waren? Dat snap ik niet. Wat als ze nou gevoeld hebben... of misschien wel wisten dat we op het punt stonden hem op te pakken? Nou, wat dan? Dan hebben ze misschien zelf met vervroegd pensioen gestuurd om de organisatie te beschermen. Zijn eigen mensen? We kunnen nou wel hopen dat de organisatie... van als een kaarthuis in elkaar dondert. Maar misschien is die liquidatie wel het ultieme bewijs... dat ze nog beter georganiseerd zijn dan wij denken. Dat zou kunnen. Maar, ja, maar dat zou betekenen dat... dat... Precies. Dat dit niet het einde is...